8 uur. Dit is Radio 1 met Lara Rensen en Marcel Oosten. Goedemorgen, straks in het NOS Radio 1-journaal hoort u dat Rusland weigert mee te werken aan het Zeerecht Tribunaal. weigert zich over de hechtenis van Greenpeace-activisten aan de leggen van het schip. En we spreken met Anneke Willems in Australië overal om haar huis woede bosbranden. Jan Daarom. van der Putten? De autoriteiten van de Australische deelstaat New South Wales... hebben de bewoners van het natuurgebied de Blue Mountains opgeroepen te vertrekken. Veel mensen geven daar gehoor aan, merkt correspondent Robert Portier. Wat je merkt is dat uh, veel mensen die in deze regio wonen... vanochtend eigenlijk al het zekere voor het onzekere hebben genomen... niet wilden afwachten of het vuur nou daadwerkelijk hun kant op zou komen. Ze zijn in de auto gestapt, hebben vaak uh, hun hele hebben en houden meegenomen. Ik zag een mevrouw met een papegaai achter in de auto. Uh, heel vaak hebben ze natuurlijk ook de kinderen op de achterbank. En ze zijn of een dagje naar het strand gegaan, een dagje naar de stad gegaan, maar in ieder geval weg van de vuurhaarden. In het gebied niet ver van Sydney woeden al zeven dagen hevige bosbranden. Bewoners van verzorgingstehuizen zijn geëvacueerd, scholen zijn gesloten en de autoriteiten verwachten dat vandaag de zwaarste dag wordt. De wind trok al in de ochtend aan en het wordt extreem heet met een lage luchtvochtigheid. In Noord-Holland is gisteravond laat een lichte aardbeving geweest. Uit gegevens van het KNMI blijkt dat er op 7 kilometer uit de kust... tussen Bergen en Castricum een beving was... met een kracht van 2,5 op de schaal van Richter. Gaswinning op de Noordzee is vermoedelijk de oorzaak. De schade is vermoedelijk niet groot, zegt KNMI-seismoloog Dost. Daarvoor is het echt te licht. Dit soort aardbevingen zijn ondiep. Bij 2,5, als je daar rechtboven woont en hij is op 3 kilometer diep... dan kan je dat echt wel merken... Uh, maar uh, dit is op de Noordzee, dus mensen in uh, Castricum die zetten daar ver genoeg van weg uh, om daar niet echt schade van te krijgen. Uit Egmond, Castricum en Limmen maakten mensen melding van een knal en trilling. En op Twitter vroegen mensen zich af wat er aan de hand was. Sommigen dachten aan een aardbeving en anderen aan een explosie. De veiligheidsregio Noord-Holland ze, Noord zegt dat er nog geen meldingen van schade zijn binnengekomen. Treinreizen is in Nederland relatief populair. Nederlanders nemen gemiddeld 21 keer per jaar de trein en leggen daarmee 1024 kilometer af. De Internationale Spoorwegunie en een Zwitserse OV-organisatie deden onderzoek naar het reisgedrag in Europa. Zwitsers nemen gemiddeld het vaakste trein, 51 keer per jaar, gevolgd door inwoners van Luxemburg, Groot-Brittannië en Duitsland. Belgen nemen gemiddeld ook 21 keer per jaar de trein, net als Nederlanders, maar Belgen reizen minder ver. Het hoofd van de Amerikaanse inlichtingendiensten spreekt tegen dat er in Frankrijk 70 miljoen telefoongesprekken in één maand zijn afgeluisterd. De berichten erover in de Franse krant Le Monde zijn volgens hem onjuist en misleidend. Het hoofd van de inlichtingendiensten wil verder niet op details ingaan. In Zeist is bij een brand in een oudere flat een dode gevallen. Over de identiteit van het slachtoffer is niets bekend. Negen bewoners zijn naar het ziekenhuis gebracht omdat ze rook hadden ingeademd. De brand brak uit op de vijfde verdieping van de oudere flat. De vierde, vijfde en zesde van de flat werden ontruimd. De schade is nog niet exact bekend, zegt de brandweer. Ik ben niet binnen geweest. De brandweermannen die naar buiten kwamen, zagen erg zwart. Dus ja, er is veel roetschade. En ik denk ook waterschade door de blussing. Het uur was tegen half elf geblust. Veel rook en waterschade was er. De meeste bewoners mogen in de loop van vandaag weer naar huis. Voor anderen wordt onderdak geregeld. Een Facebookpagina voor het behoud van het Sinterklaasfeest... heeft in één dag bijna een half miljoen leden gekregen. De oprichters zeggen dat ze zoveel mogelijk likes willen halen... voor ze te laat zijn. Het debat over Sinterklaas en Zwarte Piet leidde vorige week op. Critici vinden dat de traditie van Zwarte Piet racistisch is. Gisteren zei een VN-onderzoeker... dat het Sinterklaasfeest moet worden afgeschaft. Een andere Facebookpagina, Zwarte Piet is racistisch... heeft zo'n 6500 likes. Het weer nog vanochtend van tijd tot tijd zon. Vanmiddag kans op een bui. Het wordt 15 tot 19 graden en er staat vrij veel wind. Morgen blijft het vrijwel overal droog. Er zijn zonnige perioden en het wordt een graad of 16. Verkeersinformatie John met 54 kilometer is het niet echt een drukke ochtendspits, maar er zijn wel veel ongelukken gebeurd. Onder meer op de A15 eh, richting Europort, Rotterdam-Schauloos 3 kilometer. daar is de rechte rijstok dicht. Verderop staat 4 kilometer bij Spijkenisse. Op de andere rijbaan zat een vrachtwagen stil bij Knoopend van Plein, blokkeert daar één rijstok. Gevolg is 3 kilometer file. Een stuk langer is de file op de A16 richting Rotterdam door een ongeluk bij Knoopend Klaar van Polder. Daar staat 8 kilometer file. Wel zijn de rijstoken weer vrij, daardoor staat het ook pas op de A17. 4 kilometer verknopend voor, voor polder. En op de A27 Breda richting Utrecht bij Lexmond... 6 kilometer na een ongeluk, daar wordt het verkeer over de vluchtstrook geleid. 720 miljoen euro, dat is het bedrag dat de Rabobank... waarschijnlijk als boete moet betalen... voor het manipulatie van de zogeheten Libor-rente. Wordt u zo meer mel? Goedemorgen uit de Taaglas, u spreekt met Anouk. Ik weet niet of ik u wel mag bellen. Uh, sorry? Ja, u staat niet op mijn groene kaart.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 Lara Rensen en Marcel Ooster. We weten nog niet zo heel veel van Baby George, maar wel dat hij een behoorlijke keel kan opzetten. Well, he's got a good pair of lungs on, that's so sure. Ja, en die gaat hij vandaag gebruiken ook die goede longen van hem tijdens zijn doop. Straks we met, spreken we met Hieke Jippes daarover. En we zouden het bijna vergeten: de relatie met Rusland. Ja, laten we daar nog even over hebben. Anders Nederland en Rusland beide willen het culturele jaar mooi eindigen, maar de ontwikkelingen volgen elkaar nog altijd op. Rusland heeft namelijk zojuist bekendgemaakt... dat het niet meedoet aan de arbitrageprocedure bij het c tribunaal Correspondent David-Jan Godfray in Moskou. David-Jan, waarom doet Rusland niet mee? Nou, daar is een, een formele reden voor. En dat is uh, de volgende. Uh, Rusland heeft uh, weliswaar de conventie die ten grondslag ligt aan het tribunaal ondertekend. Maar ze hebben ook een voorbehoud gemaakt als het gaat om inbreuken op de soevereiniteit van Rusland. Um, en kennelijk vinden ze uh, de actie van Greenpeace bij dat boorplatform in de, in de Barentszee een inbreuk op hun uh, soeverein, soevereiniteit. Um, wat er echt achter zit, denk ik, is dat, uh, dat ze het wel zien gebeuren, dat ze die arbitrage verliezen. En dat zou betekenen dat ze zowel de Arctic Sunrise, het Greenpeace-schip, en de dertig activisten die daar ook meevoeren, uh, vrij moeten laten uh, als gevolg van, een, uh, uh, van de uitspraak van die, uh, van die arbitrage. Dus uh, dat, uh, dat is de situatie nu. En wat dat betekent, ja, dat moeten we nog even afwachten. Ja, maar het lijkt erop dan, David-Jan, dat ze in ieder geval zeggen wat, dat, uh, uh, wat die raad ook besluit, wat de uitspraak ook zal zijn, wij houden ons niet aan. Nou ja, de vraag is of die, of die raad, hoe dan ook, of het tribunaal, hoe dan ook iets kan. Want het gaat om arbitrage. Ik weet het niet helemaal precies, maar ik mag toch aannemen dat voor arbitrage twee partijen nodig zijn, die, die allebei die arbitrage aanvragen. En als een van die partijen niet mee wil doen, ja, dan gaat Komt mij zo voor, die hele procedure niet door. Maar dat zullen we moeten afwachten uh, wat er in Hamburg... waar het tribunaal zit, wordt besloten over deze kwestie. Hmm, nou probeerden Poetin en Rutte de plooien uh, op het kleed... tussen Nederland en Rusland glad te strijken met een telefoongesprek. Zijn die plooien nu weer terug? Um, nou, die plooien zijn na dat ene telefoongesprek natuurlijk uh, niet helemaal verdwenen. En dit is toch wel weer een smetje. Um, toevallig krijgt vandaag, of, uh, wordt, uh, biedt vandaag de Nederlandse, nieuwe Nederlandse ambassadeur in Moskou... zijn geloofsbrieven aan aan uh, president Poetin. Uh, die krijgen natuurlijk niet echt de gelegenheid om uitgebreid met elkaar te praten. Maar wellicht dat dat toch weer een zetje in de goede richting is. Maar die verhouding tussen Nederland en Rusland... ja, die is heel erg wankel, hoor, deze, uh, deze dagen. En dat met, het, uh, uh, met de komst van uh, koning Willem Alexander... En en, uh, Koningin Maxima uh, op het programma... ja, dat is niet heel erg comfortabel. Ja. En hoor jij nog wel eens wat van die Greenpeace-activisten... die daar in de cel zitten? Um, nou, er komen sporadisch wat, uh, wat berichtjes naar buiten... maar, maar heel, heel weinig. Ik kan uh, zelf geen contact met ze krijgen. Dat moet via een advocaat. Maar ja, het gaat naar omstandigheden, goed zeggen ze... en wat dat betekent. Nou ja, dat weet ik niet precies. Ja. David-Jan Godfar, dankjewel, vanuit Moskou. Dan door naar de bosbranden, de branden in Australië... ten westen van Sydney, die zijn nog altijd niet onder controle. Je heeft dat kunnen horen vanochtend in het Radio 1-journaal... onder andere van onze correspondent. Het is in het gebied bloedheet en de wind wakkert aan. De autoriteiten hebben eigenlijk maar één advies. Let me give you one. Pack the car now. Head down the mountain. Come down and enjoy time in the metropolitan area. And allow the firefighters the freedom to move through the community... ...to protect your homes. Inpakken en wegwezen dus. Geef de brandweerlieden de ruimte om uw huis te beschermen. In dat gebied wonen ook Nederlanders. We hebben contact met één. Anneke Willems, goeiedag. Ja. In... ja, goedemiddag of goedemorgen of voor jullie. Of voor ons goedemorgen voor u, goedemiddag in Yellow Rock. Nou, he, heeft u de koffers al gepakt? Nou, alles staat nog gepakt. Uh, dit gaat nu al een week door. En vandaag is het natuurlijk ontzettend veel wind... En moeten we toch nog wel alert zijn, ook al is alles om ons huis al verbrand. Mm, maar er wordt toch duidelijk gezegd dat u moet vertrekken. U wacht het toch nog even af, mevrouw Willems? Ja, nou, het zit zo dat de brand op het moment is about, nou, ongeveer 5-6 kilometer bij ons vandaan. Okay. En de wind gaat naar het noorden. Zo, dat het eigenlijk, gaat eigenlijk langs ons heen. Maar we houden constant de tv aan en daar krijgen we steeds informatie. Is het dan makkelijk voor u, mevrouw Willems, om weg te komen daar? Ja hoor, de auto's staan klaar en uh, als we weg moeten kunnen we zo weg. Ja. U zegt alles om ons huis is al verbrand. Uw huis is wel gespaard? Ja, met heel hard werken met mijn man en mijn zoon uh, hebben we het kunnen behouden. Eigenlijk alles om ons heen is, is, is zwart en, en, en weg. Alle planten, uh, ons firewood en alles, uh, dat is weg. Maar we hebben gelukkig ons huis kunnen behouden. Hoe heeft u dat gedaan mevrouw Willems? Want u zegt door heel hard werken, wat nou, houdt dat dan in? Nou, dat is eigenlijk alles valligens, uh, uitdoven, alles nat houden. Uh -huh. En ja, voorzichtig zijn en hard, hard om het huis heen. Uh, en ieder had een kant van het huis. En ja, nat houden. Tja. En nat houden. En nog eens nat houden. Ja. U, uw zoon heeft er ervaring mee, is vrijwilliger bij de Bush Brigade. Maakt u zich zorgen om hem? Ja, die is vrij. Uh, ja, nou, daarnet heb ik een briefje gekregen op mijn mogen dat hij oké okay is... Uh, maar hij heeft er al heel wat uurtjes op zitten... om de uh, vuur te bestrijden hier in de buurt. En hij was gelukkig thuis toen het hier uitbrak. Okay. Hoe lang houden ze dat nog vol? Want we hoorden net al van een specialist... op het gebied van het bestrijden van natuurbranden... dat het onwaarschijnlijk zwaar is hè, als brandweerman... om die branden te blussen. Ja, ja nou, het is, het is zo dat ze heel veel afgelost worden... Nou, van uh, brandweermannen uit Victoria, uit Queensland, overal van... Uh, Australië vandaan komen ze nou hier helpen. Want ja, ze kunnen niet 20, 24 uur per dag door blijven werken, die brandweermannen. Maar toch is vergeholpen geholpen en er zijn een heleboel helikopters in de lucht... die dus uh, waterbommen, wat ze bij ons huis ook hebben gedaan... Het water halen ze uit meertjes, uit zwembaden, bij mensen, enzovoort, enzovoort. Ja. Mevrouw Willems, die bosbranden zijn vast niet nieuw voor u, maar heeft u het ooit zo erg meegemaakt? Nee, nee. We hebben er nog eentje gehad in 2000, 2001. Rondom de oude nieuwtoon, Maar dat was lang zo erg niet. Want er was niet zoveel wind. De wind is eigenlijk het ergste probleem op het moment. Ja. Mevrouw Willems, hartelijk dank dat u ons even te woord wilde staan. En sterkte. Oké, okay, dank u wel. Elke werkdag, s ochtends van 6 tot half tien. En s middags van half vijf tot half zeven. Het nieuws uit binnen- en buitenland in het NOS Radio 1-journaal. Terug naar eigen land. Een boete van honderden miljoenen euro's voor de Rabobank. Volgens zakenkrant Financial Times moet de Nederlandse bank 720 miljoen euro betalen. voor manipulatie van de zogeheten Libor-rente. Economieverslaggever Gertjan Dennekamp volgt dit verhaal. Gertjan, uh, dat is een hoog bedrag. zelfs voor een grote bank als de Rabobank. Hebben zij genoeg geld opzij gezet? Ja, De bank heeft uh, forse reserves en heeft deze zomer ook al aangegeven... dat ze geld opzij hebben gezet voor een schikking. Uh, de bank heeft nooit willen zeggen hoeveel geld uh, dat was... en wil ook nu niet reageren op het bericht uit de Financial Times... Maar als je kijkt naar de vermogens die de bank heeft, dan moet deze boete geen probleem zijn. Maar het is natuurlijk een enorme dreun voor het imago van de Rabobank. Ja, want dat geeft ook aan dat je als bank nogal wat misdaan hebt. Wat uh, kun je daarover vertellen? Eerst maar eens over die Libor-rente. Nou ja, die Libor-rente wordt samengesteld door een panel van een aantal banken. En daar deed de Rabobank ook aan mee. En elke dag melden deze banken tegen welke rente zij op de geldmarkt kunnen lenen. En daar kwam dan een gemiddelde uit. En die rente werd gebruikt als standaard voor financiële transacties wereldwijd. Er zijn dus duizenden miljarden euro's mee gemoeid aan leningen, beleggingen, hypotheken. Die allemaal zijn gebaseerd op die Libor-rente. Nou, een minimaal verschil in dat rentetarief kan dus enorme financiële gevolgen hebben. En de handelaren van die banken die maakten dus afspraken... om die rente laag te houden of juist omhoog te krikken. In ieder geval werd die rente gemanipuleerd. En dat deden ze om er zelf beter van te worden... of om de banken van te laten profiteren. En dat had een enorme omvang, weten we... uit de eerdere boetes die zijn opgelegd. En uh, ja, Rabobank heeft dus onderdeel uitgemaakt van dat systeem. Uh, althans, daar wijst uh, de hoogte van de boete... die nu door het Financial Times wordt genoemd uh, op. Ja, precies. En als we dat nog verder trekken... Um, want er is, je zegt het al, niet zo heel veel openheid vanuit de banken... onder andere ook vanuit de Rabobank... over de rol die ze hebben gespeeld. In hoeverre kun je afleiden dat Rabobank... een van de hoofdrolspelers is in dit schandaal... aan de hand van die boete? Nou ja, we hebben inderdaad niet zoveel anders dan uh, die boetes. Uh, en we weten waarom die boetes zijn opgelegd. Want er is uitvoerige documentatie, uh, de toezichthouders geven aan waarom... De de boetes uh, zo hoog zijn zoals ze zijn. Nou, we weten dat twee banken een boete hebben gekregen uh, die lager ligt dan het bedrag dat nu wordt genoemd uh, in verband met de Rabobank. En een andere bank kreeg een boete die veel hoger was dan wat de Rabobank nu zo opgelegd zou krijgen. De Rabobank zit er dus een beetje tussenin. Wat we weten van de Rabobankzaak is eigenlijk nog niet zo heel veel. We weten in ieder geval dat er twee handelaren zijn die ook onderdeel uitmaken van processen in Londen. Um, en in totaal zou het gaan om vier handelaren. En de suggestie was een beetje dat deze vier handelaren... voor eigen uh, uh, portemonnee zijn gaan werken om er zelf beter van te worden... en dat de rest van de Rabobank er eigenlijk niet zo gek van, veel van af weet. Nou, als deze boete inderdaad de boete is die volgende week wordt opgelegd ja, dan lijkt het toch wel iets meer aan de hand bij de Rabobank... dat het de vier mensen zijn die uh, op eigen rekening aan het prutsen zijn uh, geslagen. Want bij die andere banken weten we dat het ging om tientallen handelaren... dat het management erbij betrokken was... en soms dat er vanuit de directie aanwijzingen werden gegeven. Dus ik denk dat als dit inderdaad de boete is die volgende week opgelegd wordt... dat uh, we nog veel zullen leren over hoe het nou bij de Rabobank precies is gegaan. Ja, en dan zal de Rabobank het eh, wagen over moeten oppoetsen, denk ik, Gertjean. Ja, nou ja, de Rabobank heeft uh, natuurlijk uh, gedurende de crisis... eigenlijk uh, een, een beetje het imago gehad als uh, de rots in uh, de branding. Um, en uh, ja, dit, uh, de, deze affaire zou toch een forse kras zijn op dat uh, imago. En zeker als de boete zo hoog is als die nu e is. Want um, zoals ik al zei, um, de toezichthouders zullen de informatie geven... over waarom deze boete wordt opgelegd. En dan zullen we ook leren hoe de praktijk was binnen de Rabobank. Bank. Die boete zal overigens worden opgelegd door de Amerikaanse en de Nederlandse toezichthouder. Ja. En uh, uh, al, al zal het aandeel van de Nederlandse toezichthouder en van de Nederlandse bank in die schikking naar verwachting heel erg klein zijn. Omdat de Nederlandse bank niet van die enorme boetes kan opleggen. Uh, maar goed, uh, de verwachting is dat we volgende week meer zullen horen over hoe het nou precies binnen de Rabobank eraan toe ging. Ja, En hoe hoog, hoog die boete of die schikking is nu, 720 miljoen euro wordt genoemd door de Financial Times. geert aan dankjewel. Even kijken hoe het is op de Nederlandse snelweg. Johnson Hoka bij de ANWB. Nou, de teller staat op 51 kilometer. Lara, er zijn inmiddels twee ongelukken bijgekomen. Hondem op de A13 richting Rotterdam bij Delft. Daar staat een 4 kilometer file. En bij Delft is de linkerlijst ook afgesloten. Een twee keer langs is de file op de A27, Breda richting Utrecht. Daar staat door een ongeluk tussen Knoop Gorkum en Lexmond 8 kilometer. En al het verkeer wordt de over de vluchtstrook geleid. Marno Remmers die is in de buurt van de Duitse grens, in de buurt van Koevoorden... bij een 100 jaar oude spoorlijn. En daar valt opeens heel veel geld mee te verdienen, Marno, Hoe doe je dat? Dat doe je door onder andere slim te ondernemen, denk ik... en gebruik te maken van die spoorlijn. Die spoorlijn die aan de lijn maar moeizaam aansluiting vindt. Maar hier in Koevoorden ligt die... hoe heet hij nou precies? De bentheimer eisenbaan? Ja, dit is de spoorlijn die rechtstreeks de verbinding van Koevoort naar, zeg maar, naar Bentheim. En die wordt geëxploiteerd door de Bentheimer IJzerbaan. Ja, dat is, dus. is een privébedrijf. Dat is een privébedrijf uit Duitsland. Dit is wethouder Roelers. En die is ontzettend blij dat het bedrijf Graanco hier achter mij een gloednieuwe terminal heeft geopend. Waar grote wagons, een hele lange sliert, staat er al klaar. Met in dit geval mais. Volledig overdekt en bijna vol automatisch kunnen worden gelost. Terwijl dit bedrijf een aantal jaar geleden nagenoeg failliet was. Eigenlijk was het failliet. Het, wa het was failliet. Er zijn een paar voorgangers geweest... die het uh, ja, niet zo goed hebben gedaan. waar waren successen wegbleven. Gelukkig is, uh, is meneer Bloch met uh, nog een paar anderen zijn hier ingesprongen. En uh, die hebben uh, zeg maar, ja, de, de, de oude formule zoals die er vroeger was... bij de Van der Graafs hier in in Koevoort, dat hebben ze met elkaar weer opgepakt. Ze, hebben ge ze zijn gebruik gaan maken van de, van de mogelijkheden... die de Bentheimer IJzerbaan biedt. En die, zijn, die mogelijkheden zijn erg groot. Zij, uh, ze krijgen uh, een graan bijvoorbeeld vanuit uh, Hongarije. Er wordt hier allemaal verwerkt. Ja, deze... De trein voor ons ook, hè? Hongarije. Ja, die komt uit Hongarije en uh, maakt dus ook gebruik van de rails van de Bendijme En Je ziet niet alleen dat uh, Graco dit, uh, dit dus doet, maar ook de Bendijme ijzerbaan die hier de Euroterminal uh, uh, en mijn heeft, mag je wel zeggen. Die ligt een stukje verderop ja, daar die... zien wij containers en daar rijdt nu een hele grote kraan op en neer. Daar, wordt, daar worden het, uh, wagons gelost met containers. Ja, daar worden wagons gelost met containers. Wagons die uh, per trein komen van uh, de meeste komen vanuit Rotterdam en ze komen ook natuurlijk vanuit uh, het oosten van. ...van Europa hier naartoe. En dat vindt daar allemaal zijn overslag plaats. En wat betekent dat voor de werkgelegenheid en de ontwikkeling hier in, in uh, Koevoorde? Want ik zie hier achter mij dat Graanko, dat heeft nu weer een heel stuk geopend. Het is 30 voetbalvelden groot, om een indruk te geven. Vol met opslagmogelijkheid, vrachtwagens, uh, een rangeeranplacement voor de trein. Komt er nog meer? Nou, wat hier nog allemaal meer komt, is dat wij graag gebruik willen maken... ...van de mogelijkheden die Rotterdam uh, en vooral de Tweede Maasvlakte ons biedt. Want die containers die daar aankomen, die moeten toch eigenlijk zo snel mogelijk weg en naar de bestemming waar ze naartoe moeten. Nou, daar zijn wij ook in goed overleg met, uh, met het havenbedrijf Rotterdam... bezig om toch de draaipoort mijn koevoorten daar in beeld te brengen. En die is al gelukkig in beeld en dat er nog steeds meer treinen hier naartoe komen. Want de mogelijkheid die, die wij hier bieden... ja, dan kun je toch zeggen dat er plaatsen in dit land zijn... waar ze nog altijd wat zitten met het noordtangent van de van de, van de lijn Nou, die kan hier langs. en wij zouden... Hier kan het. Hier kan wat de betere route graag had gewild. Wat dat betreft kunnen ze... aan die beter moeten nog een iets leren van worden. Elke werkdag, ochtends van zes tot half tien, het NOS Radio 1-journaal.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 And around again, die van Simon Webb. Feestelijk nieuws in Groot-Brittannië afgelopen zomer... toen William en Kate ouders werden van Prins George. Oh, it's hey. happened. Yeah. Yeah. It's the wait. Tell me it's not hey. so exciting. Hey. Woehoe! Congratulations, Yippee. Will and Kate. Vandaag kijken de Britten uit naar de volgende koninklijke gebeurtenis. De doop van de kleine prins. De eerste zoon van William en Kate. Prins George is de derde in lijn van de Britse troonopvolging. na zijn vader William en natuurlijk opa Charles. We gaan naar de oud correspondent in Groot-Brittannië. Hieke Jippe. Hieke, goedemorgen. Goedemorgen. Hoe ziet het eruit vandaag? Wat gaat er gebeuren? Wat er gaat gebeuren is dat uh, vanmiddag om um, vier uur onze tijd... Um, de kleine George Louis-Alexander um, gedoopt zal worden... Mm -hmm. um door de hoogste prelaat in uh, de wereldwijde anglicaanse kerk... Uh, de aartsbisschop van uh, Canterbury, Justin uh, Welby... die um, heilig water uit de Jordaan zal gebruiken... om um, het jongetje in de kerk uh, te bevestigen. Wat we nog niet weten, wat straks bekend wordt om um, uh, tien uur onze tijd... is wie... Um, ...zijn uh, pleegouders zullen worden. Alles duidt erop dat dat niet zoals bij Charles nog uh, leden van koninklijke familie elders in de wereld zullen zijn... ...maar gewoon goede vrienden van um, Kate en William. En die pleegouders die hebben ook weer uh, binnen de kerkelijke ceremonie een speciale rol. Die moeten het jongetje in het geloof houden... En die moeten bovendien, als zijn ouders iets mochten overkomen... zijn zij verantwoordelijk voor zijn verdere opvoeding. Hmm. Wordt het een groot mediaspektakel, denk je, Hikke? Um, ik denk dat het wel meevalt. Want um, Kate en William um, hebben ervoor gekozen... om dit um, een weliswaar uh, staatsrechtelijk belangrijke, maar toch... Uh, Um, voor henzelf uh, besloten bij te laten worden. Voor zover ik weet zijn er niet eens televisiecamera's bij... maar um, zullen we alles wat we daarvan zullen zien... is de aankomst van Haar Majesteit Koningin vanmiddag natuurlijk... Met prins, uh, met prins Philip. Maar morgen... Um, de uh, foto waarop dan de koningin te zien zal zijn met haar uh, drie potentiële opvolgers Charles 64, William 31 en de kleine George van drie maanden en dat zo'n foto uh, um, is in ruim 100 jaar uh, niet meer uh, ter beschikking geweest 1894 de laatste keer. Wordt inmiddels wel een flinke wachtrij hè Nieke? Um, nou, je begrijpt, er zitten sinds gisterenmiddag al enkele uh, uh, geharde um, royalty-liefhebbers in, in, in de Britse vlag, of de Engelse vlag, uh, gewikkeld met de bekende gebreide uh, cadeautjes. Maar verder, ja, ik denk dat het druk zal zijn voor St. James's Palace, maar ik moet je zeggen, de voorpagina's van de kranten hebben vandaag nog...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 Half negen tijd voor het NOS-journaal Jan van der Putten. Rusland doet niet mee aan de arbitrageprocedure... die Nederland heeft aangespannen bij het Zeerecht-tribunaal. Rusland heeft bij de ondertekening van het Zeerechtenverdrag... voorbehoud gemaakt en daarvan wil het land nu gebruik maken. Volgens Rusland heeft het Greenpeace-schip Arctic Sunrise... inbreuk gemaakt op de soevereiniteit van Rusland. En Nederland eist dat Rusland dertig Greenpeace-activisten vrijlaat... en daagde het land maandag voor de rechter. Heineken geeft een winstwaarschuwing. De winst daalde in het derde kwartaal met 15 tot 483 miljoen euro. De omzet steeg wel. Heineken had vooral last van de dalende bierverkoop in Oost- en Midden-Europa. In Noord-Holland was gisteravond laat een lichte aardbeving... met een kracht van 2,5 op de schaal van Richter. Die beving was op 7 kilometer uit de kust tussen Bergen en Kastrikum. En het KNMI denkt dat de aardbeving mogelijk te maken had met gaswinning op de Noordzee. Treinreizen is in Nederland relatief populair. Nederlanders nemen gemiddeld 21 keer per jaar de trein... en leggen daarmee 1024 kilometer af. Uit onderzoek blijkt dat Zwitsers gemiddeld het vaakst de trein nemen... 51 keer per jaar. En dat zijn de hoofdpunten. We gaan naar het weer. Weerplaza.nl. Michiel Severin. Michiel, wat een heerlijke dag was dat gisteren. Om buiten te zijn. Fijn. Is dat vandaag weer zo? Nee, hè? Uh, nee, nee. We, we gisteren nog echt een uh, nazomerdag. Hadden. Kun je het vandaag misschien noemen als een vroege septemberdag. En dat is voor eind oktober natuurlijk nog steeds uh, ja. positief. Maar het is wel duidelijk een stap terug in vergelijking met gisteren. Zeker ook uh, wat betreft de buiigheid. Want die komen al in de loop van de middag. Terwijl gisteren pas de stevige buien in de avonduren kwamen. Maar met temperaturen van 17 tot 19 graden lagen mogen we echt niet klagen. Dat is toch echt flink boven de normale waarde van 13 graden en laat ik dan even een sprongje vooruit maken. Als we kijken naar het weer voor aanstaande zondag en maandag, dan lijkt het 13 graden te worden, groot deel van de dag te regenen en misschien aan de kust ook een eerste herfststorm. In vergelijking met dat is het vandaag gewoon prima weer. Vanochtend van tijd tot tijd zon. Al wel een enkel buitje hier en daar. Vanmiddag wat meer buien. Maar ik noemde die temperatuur al. dat in de afwisseling met een enkele bui en wat zon. Is het gewoon heel vriendelijk herfst weer vandaag. Nou, dat is fijn. Michiel, dank je wel. Nou, nou, de verkeersinformatie. Hoogtepunt van de ochtend, Johnse Hoka. Ja, ze staat in totaal 50 kilometer. Ze hebben heel veel opvallende files. Maar ze onder meer op de A9 richting Alkmaar. Er staat een auto in brand bij Afwet Harlem Zuid. Er zijn twee rijstroken dicht. En er staat 3 kilometer file. Op de andere rijbaan is ook één rijstok dicht. Dan de A13 naar Rotterdam. Bij Delft 4 kilometer naar een ongeluk. En daar is de linker rijstok dicht. De A15 Europort richting Rotterdam staat een vrachtwagen stil. Bij Klopent van Plein. Die blokkeert daar de rechter rijstok. En er staat 4 kilometer file. Op de andere rijbaan staat bij Rotterdam Charles 2 kilometer naar een ongeluk. En daar is één rijstok dicht. Dan de A16 richting Antwerpen. Bij Klopent Galten staat een vrachtwagen stil. Die blokkeert daar de rechter rijstok. En er staat 5 kilometer. En op de A 58, Tilburg richting Breda. Daar staat ook een vrachtwagensdeel bij goorde Die blokkeert uit de rechterrijstok. En er staat een file van 4 kilometer. Rabobank zit al in de stress. En de andere banken, daar komt het nog voor. Want er komt een nieuwe stresstest aan. André Meijner, maar wordt een zware? Nou, een, een zware in die zin. Als het een serieuze test wordt, dan wordt die inderdaad wel zwaar. En, en zo in dat op zich dan serieus te nemen, ja. Hoort u straks veel meer over. Ondernemer.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 Het is zes minuten over half negen. Fijn dat u luistert naar het NOS Radio 1-journaal... waarin we het gaan hebben over de banken. Hoe gezond en kapitaalkrachtig zijn ze in Europa? Kunnen ze tegen een stootje en hoe meet je dat eigenlijk? En kun je Spaanse of Griekse banken vergelijken met Duitse en Nederlandse? Nou, dat wil de Europese Centrale Bank allemaal weten... die gaat toezicht houden op de banken. En daarom worden ze nu aan een stresstest onderworpen. Een nieuwe stresstest. Vanochtend maakt de ECB bekend hoe ze dat dan gaan doen economie-redacteur André Meijnenma. U hoorde hem net al even. André, om te beginnen, maar eens uh, naar de banken om wie het gaat. Wie worden er onderworpen straks? Nou, Het gaat vooral om de banken die als uh, cruciaal worden gezien voor het goed functioneren van de financiële sector. Dus met name de zogenaamde systeembanken. 130 in totaal. Grote banken dus met een balans van meer dan 30 miljard euro. En daarmee vang je ongeveer zo'n 85 van de hele financiële sector in Europa. Dus het gros van de banken. Uh, de ECB gaat dus toezicht houden. Er zijn toen veel meer dan die 130 banken. In totaal zo'n zo'n 6.000 in het hele eurogebied, dus dat zijn er best veel... Uh, en daarom wordt de ECB ook opgetuigd om dat toezicht te gaan uitvoeren vanaf volgend jaar. Maar eerst een stresstest. En dus zitten daar bij die stresstest bij de grote banken van Europa... ook onze eigen vier grote banken. ING, Rabobank, uh, ABN AMRO en uh, SNS. En ik denk ook dat de bank Nederlandse gemeenten en de Nederlandse waterschapsbanken bijzitten. Want die hebben ook een balans totaal van meer dan 30 miljard. Dus we gaan, okay. zien, we gaan het zien straks. Ja, en, en hoe test je of een systeembank tegen een stootje kan? Waarop worden de banken getest? Nou, Het is een zogenaamde balance sheet assessment... Een, test op wat ze in huis hebben aan assets, aan bezittingen. En dan moet je dus denken aan leningen, eh, kredieten die uitstaan... beleggingen, hypotheekportefeuilles, vastgoedportefeuilles. En er wordt met name dan gekeken van eh, hoe financiert de bank zich... Hoe groot zijn die portefeuilles? En kunnen ze bij bepaalde scenario's gewoon ook uh, zwaar weer verdragen? Met andere woorden, waait dat om? Komen ze onder water te staan? Uh, leiden ze daar zware verliezen op als het slecht weer wordt uh, op die verschillende markten? Of niet? En dus, met andere woorden, hoe solide, hoe financieel degelijk is een bank? En dergelijke meer. En als er dus problemen optreden, moet je dan afschrijven. En hoeveel dan? En is de bank dan nog altijd solide? En dat is natuurlijk het punt geweest met de crisis die we gehad hebben in de eurogebied. Uh, denk aan de vastgoedcrisis in Spanje. Er zijn gewoon hele banken onderuit getrokken Omdat de vastgoedbubbel barstte. Banken met enorme vastgoedportefeuilles zaten. Het leek allemaal in kannen en kruiken en keurig geregeld. Totdat de, het water omhoog kwam. Nee. De boel onder water kwam te staan. En dus een bank eigenlijk gewoon uh, verzwakte en, en onderuit ging. Dus dat wordt allemaal getest. Uh, en dat moet op een eerlijke manier gebeuren. Want de ene bank kan toch zeggen. Ja, uh, er staat voor zoveel in de boeken. Maar dat gaan we nog niet naar buiten brengen. He, want het weer zal wel, wel opknappen. Ja, ja. Het, het waait wel weer over. Het is ook niet zo erg. En als je dus beursgenoteerd bent als bank... is er nog een probleem erbij. Want als jij voldoende staat te wapperen met verliezen en afschrijvingen... dan, dan zie je je koers en je aandeelhouders natuurlijk weglopen. Dus um, om te voorkomen dat banken dat kunnen verhullen wordt er ook streng gekeken naar wat hebben ze in huis, wat is het waard... hoeveel staat dat in de boeken en zijn ze ook ver genoeg in het afschrijven... als het inderdaad niet meer datgene waard is, maar het in de boeken staat. Oké, okay, dus het zou kunnen dat er bij de bepaalde banken duidelijk wordt... dat ze misschien wel meer moeten afschrijven dan ze nu doen. Dat zou zomaar kunnen. We hebben natuurlijk eerdere stresstesten gehad waarbij dus ook banken eh, zeg maar onder water stonden... te weinig kapitaal in huis hadden en dus eh, moeten dus geld bij. En men wil eigenlijk voorkomen dus dat banken bijvoorbeeld... In die onder de toezicht komen te staan van Europa en vervolgens dan binnengehaald zijn... en de ECB dan vervolgens toezicht houdt op een bank... die binnen no-time door de hoeven zakt en daar geld bij moet. En wie gaat dan de rekening betalen van dat hele verhaal? Dus... Mm -hmm. Nog even kort, André, want Nederlandse banken, loopt daar één gevaar? Want ze zitten er natuurlijk bij die door de overheid ook overeind worden gehouden. Uh, dat wel, maar die banken zijn wat dat betreft uit de vorige testen solide uh, genoeg uh, gebleken. Voldoende kapitaal in huis. Uh, het enige waar ze zich wat zorgen over maken is natuurlijk de vastgoedportefeuilles. Daar zit best wat veel vastgoed in. Ja. Uh, 80 miljard hebben de Nederlandse banken op hun uh, vastgoedportefeuille uh, zitten. Ja, als daar problemen onder staan en de markt zou niet verbeteren, zou daar nog wat op afgeschreven kunnen worden. De Nederlandse Bank dringt ook aan, misschien om wat drie, vier, vijf, zes miljard extra bij te zetten. Maar daar zit niet zozeer denk ik, de pijn en de, de moeite. Het is meer, denk ik, elders in Europa. Goed. André Meijnenmaas, straks na negen uur meer over die nieuwe stresstest die eraan gaat komen voor in ieder geval 130 banken. We blijven bij geld en bij de stenenrijke Chinezen. Die willen steeds vaker anoniem blijven namelijk. Hun rijkdom zorgt voor steeds meer afgunst... in de armere en middenklasse in China. En daarom willen echt de rijke Chinezen ook niet langer op de Hurun-lijst. Dat is de Chinese variant op de quote 500. Zo moet u het een beetje zien. Correspondent Marieke de Vries was bij het gala-diner... waar de rijkste man van China bekend werd gemaakt. is willen zo? En de winnaar is de 58-jarige vastgoedtycoon Wang Ling... met een vermogen van 10,6 miljard euro. En in zijn dankspeech kwam de heer ook eerlijk vooruit dat hij aanvankelijk helemaal niet op de lijst wilde. Ik vertelde mijn juridische afdeling dat als ze mij op de lijst zouden zetten, ik ze zou aanklagen, zegt Wang. De hoogste verdieping van het luxueuze vijfsterren Beijing World Hotel... is het zien en gezien worden. En kunnen de rijken, net als op de Miljonair Fair in Nederland... dure spulletjes kopen als peperdure horloges... paradijzelijke reizen en diamanten creditcards. Tom Hogendijk, een Nederlander ook tussen al deze Chinese rijken. Hij werkt voor Lifestyle, een lifestyle magazine in China. Merk je nou dat er kritiek is op die lijst van rijken hier... Uh, nou, ik zelf merk er niet heel veel van, maar wat je wel in de media ziet is uh, onder andere de nieuwe campagne van uh, Xi Jinping, de Chinese chairman uh, zo. Die is een hele campagne begonnen tegen het uh, verkeerde rijkdom. Oftewel ook uh, corruptie, wat ook veel in het Chinese zakenleven aanwezig is. En ik denk dat zeker dat een aantal uh, rijke Chinezen daar toch wel met uh, ja, enige angst naar kijken. Want eigenlijk komt het natuurlijk op neer dat die inkomensverschillen te groot zijn, hè? Dat mensen daar boos over worden inmiddels. Ja, de inkomensverschillen zijn natuurlijk ontzettend groot. En naast komt er ook bij dat in China, het is, bijvoorbeeld in Beijing, het is onmogelijk voor de gewone man, uh, voor de Chinese jan met de korte achternaam, om een huis te kopen. Dat is onmogelijk. En, uh, een, een auto aanschaffen. En, uh, en ja, het ja, in China is natuurlijk ook zo ontzettend snel gegroeid natuurlijk, dat die verschillen tussen rijk en arm inderdaad ook wel heel groot zijn. Dus uh, ik denk dat de jaloezie, dat er, dat zeker wel uh, aanwezig is. En dat uh, de overheid daar zeker wel iets aan probeert te doen om dat, uh, om dat te tackelen. Terwijl de miljonairs van een sprookjesachtige acrobatiekshow genieten, vertelt de nummer 21 op de lijst dat het logisch is dat er nu nog grote inkomstenverschillen zijn. Wij, de eerste generatie rijken, moeten de rest helpen. Zodat we uiteindelijk allemaal welvarend kunnen zijn. Zo is het overal gegaan, zegt hij. We zijn heel blij dat Het is 15 jaar van op het podium staat nu de Brit Rupert Hogewerf. Hij begon 15 jaar geleden met de lijst van rijkste Chinezen. En zag ze dus vrijwel vanaf het begin van de economische opening voor China zich ontwikkelen. In, in een heel moeilijk politiek klimaat, zegt hij. Waar iedereen elkaar een dienst moet bewijzen wat corruptie in de hand werkt. En dat is als China echt op de internationale markt. It's, it's a very complicated political environment that they're operating in. Yes, there is corruption, of course. But a lot of these entrepreneurs... Natuurlijk is er corruptie, maar ik zie dat deze private ondernemers het met hun instelling van binnenuit proberen te veranderen. En dat is wat ik have a wonderful 15 Marike de Vries maakte deze reportage bij het gala-diner waar de Hoeroenlijst, de Chinese variant op de quote 500, bekend werd gemaakt. Kwart voor negen. Vakbond, FNV-bondgenoot, heeft gisteren een akkoord gesloten... met de werkgevers over een nieuwe cao in de grootmetaal. Zo'n 150.000 werknemers in de auto-industrie, scheepsbouw... en bij machinefabrieken krijgen er 4,2 bij... over een periode van 22 maanden. En jongeren tot 23 krijgen daarbovenop nog eens 3 extra loon. We gaan over praten met de Hoogleraar Arbeidsrecht aan de Universiteit Leiden, Paul van der Heijden. Goedemorgen. Goedemorgen. En dat in tijden van crisis, gaat zo goed in de grootmetaal? Nou, dat is geloof ik niet helemaal het geval. Maar um, het is natuurlijk wel zo dat uh, de loonstijgingen al een aantal jaren zeer matig zijn geweest. Er is een gemiddelde loonstijging van zo'n 1,4% geweest. En um, dat is al vanaf 2010 zo. Vakbonden hebben daar en boven nu een achterban bereid gevonden om acties te voeren. En die zijn kennelijk succesvol geweest. Nou, is dit verantwoord, maar zoals zei het al, in tijden van crisis... om oproepen, op te roepen tot stakingen en op deze manier de kosten ook voor werkgevers um, te verhogen? Want dat is het nou ja. Is, uh, het is het alloude vakbondsinstrument bij cao onderhandelingen En uh, de, de, dit jaar zijn de cao's 100 jaar oud. En uh, het gaat al 100 jaar zo. Dus ja. te <lacht> verwachten dat het opeens verandert. Nee, maar wat voor signaal geef je ermee af? Nou ja, Je zou kunnen zeggen dat het een trendbreuk is eh, tegen de achtergrond van de zeer matige loonstijgingen van de afgelopen drie jaar. Tegen de achtergrond van de crisis hebben de vakorganisaties nu eh, flinke looneisen gesteld. Ook tegen de achtergrond natuurlijk dat de inflatie hoog is. Hè. De inflatie is veel hoger dan de loonstijgingen. En ook deze loonstijging van 4,2% voor bijna twee jaar... Die houdt nauwelijks de inflatie van de komende periode bij. Dus het is nog een, uh, tegen die achtergrond een vrij rustige okay. uh, loonsverhoging. Ja, en wat betreft de crisis, ja, die, die duurt inmiddels dus al drie, vier jaar. En uh, doorgaans is het moeilijk om, om de achterban uh, tot actie te verleiden in tijden van crisis. Uh, maar dit keer is dat uh, goed gelukt en met een goed resultaat. De FNV is zelf trots op dit resultaat. De CAO met aantrekkingskracht, met name voor jongeren. Ziet u dat ook zo? Ja, zeker. Um, er is voor jongeren dus nog een extra loonverhoging afgesproken. Dat is tamelijk bijzonder. Maar voor deze sector moet u natuurlijk rekenen dat er veel techniek bij komt kijken. Er zitten veel technische bedrijven in deze metalectrosector En die uh, hebben natuurlijk heel hard jongeren nodig. En zoals we allemaal weten uh, is techniek bij Nederlandse jongeren niet het meest favoriete vak. Nee. Uh, dus... Om het werken in deze sector aantrekkelijker te maken dan het is bij jongeren, is dit natuurlijk een hele verstandige maatregel. Denkt u nu dat de andere sectoren ook komen? En denken, ja, daar kan het. Nu kan het bij ons ook wel. Nou ja, in ieder geval zullen de bonden daar zich ook uh, uh, harder gaan maken met acties... nu dat hier uh, succesvol is gebleken. Maar iedere sector kent zijn eigen maatwerk. Het is niet overal uh, hetzelfde. Werkgevers zetten overal in op uh, modernisering van de CAO. Dus die willen af van ATV-dagen, die willen af van extra toeslagen voor de zondag. Die willen af van allerlei seniorenregelingen die in de loop der jaren in de CAO's zijn gekomen. En de vakorganisaties uh, uh, die... Uh, Verzetten zich daartegen, zo gaat het ook altijd. Um, en dan is het aan het eind van de dag te bekijken wat er uitgesleept is. Het allerbelangrijkste in deze tijd is natuurlijk toch loonverhoging, omdat het al zo lang achterblijft. Um, en als de werkgevers daaraan meewerken, dan zullen de botten bereid zijn om hier en daar een modernisering toe te staan. We gaan het afwachten wat er rest mee komt. Meneer van der Heijden, hoogleraar arbeidsrecht aan de Universiteit Leiden. Dank u wel. Graag gedaan. Er waren weer wat ongelukjes vanochtend. Hoe verklaren jullie dat eigenlijk bij de ANWB Johnson Hoka? Dus hebben nou, mensen te veel ruimte op de weg tijdens ja, de hervakantie? Ik kan het niet echt verklaren, Lara. Dus, nee. ja, ze ze knallen gewoon op elkaar. En dat gebeurt gewoon denk ik spontaan. Maar goed, er zijn ook een aantal vrachtwagens die voor pech en met pech... die voor vertraging zorgen. Onder meer op de A15 vanuit Europoort richting Rotterdam. Daar staat 5 kilometer bij knooppunt Van Plein. En op de A16 richting Antwerpen. Daar staat 5 kilometer bij knooppunt Galder naar ongeluk. Daar is de rechterrace ook dicht. En ook op de A27 Breda richting Utrecht bij Hank opnieuw een ongeluk. En daar staat 5 kilometer file en daar is de linkerrijst ook dicht. En ook een pechgeval op de A58 Tilburg richting Breda. Daar staat tussen afgezien Hilvaren, Beek en Gorle 5 kilometer. En bij Gorle is de rechterrijst ook afgesloten. Ajax verloor gisteravond in de Champions League. Met 2-1 bij Celtic in een pool met Barcelona en AC Milan... was het voor Ajax wel noodzaak om daar niet te verliezen in Glasgow... Maar het lukte niet omdat onder meer veel kansen werden gemist. Frank de Boer weet al dat zijn team daar niet zo goed in is. In de voetbal uh, gelden wel eens andere wetten. Dat niet uh, de ploeg die het beste speelt uh, altijd wint. Ja. Uh, ja, het beste spel, uh, dat is één ding. Kracht en power, dat is een ander ding. Hè? Ja, maar ja, als je de kansen vergelijkt. denk ik dat wij echte kansen hebben gehad en zij geen echte kansen. Ja, alleen ja, je moet dus. Uh, niet zomaar uh, een penalty weggeven natuurlijk, dat doen we wel. Uh, de bal wordt voor. Ik... Vond je dat zomaar of vond je dat ongelukkig? Nou, ja, het is eigenlijk zomaar. Uiteindelijk is het ongelukkig van hem en het is het ook jeugdigheid uh, waarschijnlijk. Ja, je, je weet dat je als verdediger moet je nooit de eerste beweging maken. Ja, alleen als je 100% weet dat je hem hebt. Ja. Ja, hij maakt de eerste beweging. Nou, daar maakt hij handig gebruik van op dat moment. Ja, dan laat hij zijn been staan en dan valt hij eroverheen. En ja, van de tien keer zal acht keer een scheidsrechter een penalty geven. En bij de tweede goal lijkt het, laat hij zijn been niet staan... Tilt hij zijn been op, waardoor, enzovoort. Ja, maar dat vind ik, dat is gewoon een menselijke reactie. Dat je uiteindelijk probeert die bal uh, te reflex. blokken. Reflex. En, uh, dat, dat, dat doe je automatisch. Dus uh, dat, dat vind ik helemaal niet zo erg. Ja. Uh, je doet hier wat je vandaag absoluut niet wilde. Je verliest, waardoor het perspectief ineens een heel stuk uh, somberder is. Is er iets wat je je ploeg specifiek verwijt? Uh, anders dan wat je net al noemde. Nee, ja, ik, kan ik kan best trots zijn op onze jongens hoe ze gespeeld hebben. Als jij gewoon vier, vijf open kansen hebt. Het gebeurt twee keer dat we de gelijkmaker, mm. minstens dat we de gelijkmaker moeten maken, en dan gebeurt het precies andersom. En uh, dat is uh, heel zuur. Sereero komt twee keer alleen voor de keeper. Ja. Uh, Colbert ziet uit nou, de kluts dan uh, die alleen mm. voor de keeper staat. Nog een paar mogelijkheden op de paal natuurlijk, oké. Okay. De eerste helft. Dus ja, wij hebben gedomineerd, we hebben echte kansen gecreëerd. En zij hebben geen echte kansen gecreëerd, maar we staan wel met lege handen. dat is de, gewoon de, de feiten en dat komt hard aan. Frank, de boeren van Ajax, Tom Eegbergs, die sprak met u. Negen minuten voor negen is het. U luistert naar het NOS Radio 1 journaal. Nogmaals naar de Greenpeace-zaak en het gedoe tussen Nederland en Rusland. Want Nederland eist dat de dertig activisten van het schip van de Arctic Sunrise vrijkomen en spannen deze week een arbitrageprocedure aan tegen Rusland. Maar het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken... maakte vanochtend bekend dat Rusland weigert mee te doen aan de procedure. U hoorde dat vanochtend van onze correspondent. We praten erover verder met Hein Kernkamp... advocaat gespecialiseerd in maritiem recht. Meneer Kernkamp, goedemorgen opnieuw. Goedemorgen. Kan dat zomaar, zo'n procedure, weigeren? Want volgens mij heeft Rusland het vn zeerechtverdrag ondertekend.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 denk ik dat Nederland gelijk heeft dat dat een uh, verboden voorbehoud is. De volgende vraag is wat het gevolg daarvan is. Uh, Rusland zal zeggen, we hebben onze soevereiniteit dus niet opgegeven... dus het geldt misschien helemaal niet dat verdrag dan voor ons. Uh, maar uh, Nederland zal zeggen, nee, je hebt je gewoon onderworpen aan, uh, aan dat verdrag... dus je moet nu ook gewoon maar meedoen met de uitvoering. Ja. En stel dat Rusland dat blijft weigeren en Rusland niet meedoet... kan dan toch die zaak doorgaan?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 Ik, ik denk dat dat wel ongeveer de lijn is die we moeten verwachten. Dus uh, waarschijnlijk uh, uh, komen ze niet eens. En als er dan een uitspraak komt waarbij het tribunaal zegt... we zijn wel degelijk bevoegd, dan zeggen ze dat luigen we mooi naast ons neer. Hmm. En wat kan Nederland dan nog? Nou ja, uh, ongeveer evenveel als nu. Dat is het probleem. Hè? ja. ja. <laughs> nou, dat is duidelijk, meneer Kernkamp. Fijn dat ja. u weer eventjes bij ons in de uitzending wilde komen. Heinker, advocaat gespecialiseerd in maritiem recht. Het NOS Radio en journaal Media Overzicht. RTV Utrecht heeft op de website een afscheidsbrief van het Amersfoortse raadslid Ramon Smith-Alvarez. Hij pleegde zelfmoord bij Santiago de Compostela. De brief heeft hij op de dag van zijn dood geschreven aan een Spaanse journalist. En hij schrijft dat de meeste mensen die naar Santiago de Compostela gaan, eh, daarna naar huis gaan, maar dat het voor hem op die plek eindigt. Het geweld tegen hulpverleners en OV-medewerkers in de afgelopen weken flink toegenomen. De laatste drie weken waren er meer meldingen van incidenten bij hulpverleners dan de hele zomer, staat in spits. De Stichting Hulp voor Hulpverleners vermoedt dat mensen in het najaar op de een of andere manier meer licht geraakt zijn dan anders. <tied> Met een tekst op deze melodie heeft ook Frans Bauer zich gemengd... in de Zwarte pieten discussie. Bij Omroep Brabant staat een fragment van de tekst... die hij voor zijn zoontje schreef om hem gerust te stellen. Zwarte Piet, Zwarte Piet, ja, Zwarte Piet, de VN, wil hem. Niet. Niet. Daarom protesteert de Sint met heel het land. Dus... Ik voel wat de gedichten aankomen. In NRC Next over twee pagina's een schilderij te zien van Jan Mostaart. Uh, het is uit de 16e eeuw. Het heet Portret van een Afrikaanse Man. Maar je kunt ook zeggen, het is de eerste Zwarte Piet. Dat is althans de mening van de directeur van het Rijksmuseum, Jan Pijbus. Daar hangt het schilderij namelijk. Uh, met een slappe baret, een fluwelen jasje, kan de man zo meelopen in de Sinterklaasoptocht, vindt Pijbus. Hij ergt zich enorm aan de Pietendiscussie. En vindt dat het schilderij bewijst dat de traditie al bestond voor de slavernij. Ja, is interessante opvatting. We willen er graag iets meer van hem over horen. En dat doen we dan ook, dat horen. Na negen uur, dan spreken we Jan Pijbus van het Rijksmuseum. Tot slot nog even de stand van zaken van de Piet op Facebook om zeven uur vanochtend. Ja, het haalt echt het allerbeste in mensen naar boven, die hele discussie. Uh, toen was de stand 460.000 uh, handtekeningen, digitale handtekeningen... het duimpje omhoog. En nu, twee uur later, staat dat teller op bijna 540.000. Dat is uh, 80.000 erbij in twee uur. U bent er maar druk mee. Zeker. De banken die krijgen het ook druk de komende tijd. Die krijgen een nieuwe stresstest voor de kiezer. En André Meijnenwa vertelde het net al. Het wordt een zware ter voorbereiding op het controle... die de Europese Centrale Bank dan straks gaat uitoefenen. U hoort daar meer over ook na negen uur. Net dus als directeur van het Rijksmuseum. En iets over Heineken. Over de thuisstap. En het succes of niet daarvan. Straks meer...